Het is dus vanaf vers 35 tot en met 48. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geen zins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd, dat gij mij ook gezien hebt. En gij gelooft niet, al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet op dat ik mijn wil zou doen. Maar de wil desgenen die mij gezonden heeft. En dit is de wil des vaders, die mij gezonden heeft. Dat al wat mij, hij mij geven heeft, ik daaruit niet verliezen maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die den zoon aanschouwt en in hem gelooft het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. De joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit den hemel medegedaald is. En zij zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit den hemel medegedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen, murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen. ...tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken... ...en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten... ...en zij zullen allen van God geleerd zijn. Een ikgelijk dan, die het van den Vader gehoord en geleerd heeft... ...die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader geeft gezien, dan die van God is... Deze heeft den Vader gezien. Voorwaar, voorwaar zeg ik u: die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Onze hulp en onze verwachting.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 Worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en Christus Jezus den Heere, door den Heilige Geest. Amen. Zoeken we het aangezicht. De zeden. Hoogstaan bidden zwaardig. En dien is waardig wezen. Uit wien en door wien en tot wien alle dingen zijn, die uw raad uitvoert en uw welbehagen doet, en niemand kan zeggen wat doet gij, en niemand kan ook uw hand afslaan. De altos wijze raden, heren, houdt eeuwig stand en heeft altos kracht. En niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Dat blijft van geslachten tot geslacht. En dat zult u waarmaken, heren, door alle tijden en eeuwen heen. Zult u uw doel bereiken, uw kerk toebrengen. En vervullende, heren, regeert. En is met hoogheid bekleed dat de volken beven. In de vervulling van uw raad is besloten de bediening van het woord en door de bediening van het woord verheerlijkt u zichzelf in verloren Adams zonen en dochteren en roept u door de krachtdadige roeping van uw geest uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Bent u het die waar zal maken dat ze zullen komen van de einde der aarde tot het huis van Jacobs God, zodat het worden zal een herder, een kudde, en uiteindelijk u het koninkrijk aan uw vader zal overgeven. In de tijd waarin wij leven bent u nog steeds bezig om die kerk. ...te voltooien... ...en de eeuwigheid zullen de schapen van de bokken worden gescheiden... Dat ...doet u hier... ...door de prediking, alleen... ...met de waarachtige oproep... ...bekeert u, bekeert u, want waarom zou het sterven... ...we mogen vanmorgen in uw huis zijn, dat is nog een teken... ...van uw barmhartigheid, van uw taai geduld nog een teken dat u nog bemoeienis maken wilt met mensen, kinderen die u toch zo gemakkelijk aan uw plaats kunnen laten. Want Heerig, het is met woorden niet uit te drukken wat de mens is. En ik kan daar ook geen uitdrukking aan geven tenzij dat u op de school van genade hem leert wat het betekent mens te zijn beetloos, levenloos, van u gescheiden, levend onder een oordeel van een drievoudige dood, bij een kort bestaan, met een leven waarvan u zegt, dat de mens uit de vrouw geboren, kort is zijn dagen en zat van onrust, en wanneer u die mens die rust komt op te zeggen, met dat heilige doel, om overal uitgedreven te worden, de rust te leren kennen en zoeken in hem, die eenmaal zijn handen uitstrekt het, komt herwaarts tot mij, gij allen die vermoeid en belast zijt, zal ik u de rust geven. Wij bidden om de arbeid van uw geest in de gemeente, om toebrenging onder onze kinderen, onder onze jeugd, dat zaad u mag vrezen en dienen, de blinde zielsogen geopend worden. Dat dove oor doorboort en dat steen en hart weggenomen om een vlees hart te geven. Maar laat ook uw genade zich openbaren in de oefeningen, in de nadere kennis en opwas van hem die het leven is. ...en die eenmaal getuigde dat u het goede werk dat u begint... ...ook volleinden zal tot op de dag van Christus. De doorleving van het zondaar zijn voor u... ...om elke dag opnieuw maar die toevlucht te nemen... ...te leren nemen tot die blanke gerechtigheid van het lam... ...dat de zonde daar wereld wegdraagt... ...en door uw geest in de oefening daar heiliging te leren... Wat u gewassen is, is geheel rein. Wil u denken aan geen wat thuis moest blijven, ziek, oud, omstandigheden, kent u? Mocht u daar een zegen achterlaten, uw weldadigheid nog openbaren en wegen van druk en kruis heiligen. We denken hier aan een weduwe die nu terecht verpleegd werd en nu verder verpleegd zal worden in Ede. Ook daar zijn grote zorgen over. De zou u het verstand terug willen geven, de krachten vernieuwen, ze terugbrengen tot het Hare. En ook daarin nog betonen dat voor u de heeren niets te wonderlijk is. De jonge moeder werd voor de tweede keer geopereerd, mag ook weer terugkomen uit het ziekenhuis. Wilt u een verder herstel verlenen en de wegen heiligen. Een van onze kattengezantjes heeft een oogoperatie ondergaan. Heren, mocht ook weer thuis komen, dat u die middelen mocht gebruikt hebben. En dat ze ook mocht ervaren, o God, dat u van haar jonge leven afweet en gebruikt het tot zaligheid. In een gezinnetje werd een dochtertje geboren, het dus de vierde, heren. Tot u heb je alles wel gemaakt, wil het ook verder wel maken. U beloofde dat het zaad u zou dienen en uw trouw zou rusten op het late nageslacht Laat dat ook in dat gezinnetje tot openbaring komen. We dragen de zorgen van hart en huis u, de Heren, op. De Heer, onze vrouw en moeder, werd weer opgenomen in het verpleeghuis. U mocht ons nog verder wel maken. En ook daar uw weldadigheid naar gaan betonen. En met al onze zuchten en zorgen niet verborgen te betonen dat u een God zijt die nooit iets. ...maar dan ook iets te veel de mens komt op te leggen. Ik wil zo met alle zorgen en noden ons gedenken. we denken ook, heren, aan ouders... ...die deze week een schoondochter in de kracht van het leven zagen ontvallen... ...ze zal deze week aan de groeven worden betrouwd. U weet ook daar, de zorgen in zijn jong gezin... ...ook de zorgen ten opzichte van de Heer die naar de Godzaligheid is. Ach... Gebruik maar wegen en stel ze dienst, waarin en doe verstaan, o koning de kerk, dat u de hoogste eerste plaats van ons komt in te nemen en te eisen, zegent ook daar alles. Denkt ook deze week verder, Heerde, aan de bouwplannen, wanneer die doorbraak gedaan zal worden, wil het een wel maken. U weet hoe ernstig zulke dingen kunnen zijn en welke gevolgen, maar... Ook daarin mocht u maar wijsheid geven dat het alles gelukken mag... ...zoals het is voorgesteld, opdat we daar ook uw goddelijke handen in mogen zien. En ook in die weg weer mogen komen tot het kerkelijk leven... ...en een eigen plaats waar we onze mensen verlaten kunnen. Vergeef o God Jacobs, uw koninkrijk te bouwen aan de einden der aarde. Denk aan alle noden en zorgen van uw ganse Sion... Denk aan uw knechten en allen die deze dag uw de gemeente hebben te dienen. En geef ook uw knecht deze dag te ervaren dat u hem kent om Jezus' wil. Amen. Bij zingen. Psalm 25. De versen 8, 9 en 10. E geliefden hoe... Is u, hoe is mijn reis naar de grote eeuwigheid? Want we zijn op reis, u en ik. En ik denk dat het eerste wat altijd onze aandacht moest vragen, die gedachte moet zijn, hoe staat het er nou eigenlijk bij? Wij weten dat we dit in de tijd moeten leren. U moet het maar niet op een sterfbed laten aankomen. Wanneer ik lees in het woord van God, dan lees ik in Romeinen 4 een opmerkelijk getuigenis van Paulus. Die zegt, die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt wordt het geloof gerekend tot rechtvaardigheid ik ben er vanmorgen mee wakker die niet werkt maar die gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt wordt het geloof gerekend tot rechtvaardigheid ik denk dat dat duidelijk is wie worden gerechtvaardigd de goddelozen wie zijn dat u het geworden. Kom je dat geloof. Dat niet door de werken. Maar door het geloof. Geleid. We zullen daar vanmorgen over denken. De schrift. Johannes 6. Lijks woorden. In het laatste gedeelte. Van het 45ste vers. Johannes 6. Het laatste gedeelte van het 45ste vers. Een igelijk dan die het van den Vader gehoord en geleerd heeft. Die komt tot mij. De ware God geleden. De ware God geleden. Ten eerste geschonken onderwijs. Ten tweede geleerd onderwijs. Ten derde vruchtbaar onderwijs. De ware God geleden. Geschonken onderwijs. Een geluk dan die het van de vader gehoord heeft. Geleerd onderwijs. Een niegelijk die het van de Vader geleerd heeft, en vruchtbaar onderwijs die komt tot mij. De geven Gods Geest getuigenis voor u en voor mij. Elk schriftwoord heeft een verband, elke tekst heeft een context, anders dan pakken we hier maar een waarheid en begrijpen daar een waarheid. En we nemen daar een psalmvestje. En we bouwen zo een huisje. En we krijgen al een aardig onderkomen. Wees er maar niet mee bezig. Gods woord leed ons wat anders. We lezen in de context. Van onze tekst. Daar is geschreven. In de profeten. De Heer Jezus wijst. De met hem twistende scharen van Farizeeën en wetgeleden naar datgene wat ze als grond voor hun toekomst hebben vastgesteld. Het woord daar is geschreven in de profeten en ze zullen allen van God geleerd zijn. En waarom was dat wel? Wel... Ook dat leest u. En murmureer toch niet onder elkander. En waarom murmureden ze onder elkander? Waarom hadden ze twist en waarom begrepen ze elkaar niet? En waarom hielden ze vast aan hun eigen standpunten? Dit dit werk gods dat ik doe, is dat ge gelooft in hem die ge gezonden is. Heeft. En ze zeiden tegen hem, wat teken doet ge dan dat we het mogen zien en u geloven. Wat werkt gij? De kardinale vraag was of ze begrepen dat hij de ware van God's gezonde Messias was. En wat was dan toch wel het werk van de Messias? En daar konden ze samen niet uitkomen. Want hij had ze zojuist gezegd. Werk toch niet om de spijze die vergaat. Maar werkt om de spijze die blijft in het eeuwige leven. De nadruk werd dus gelegd op. Werken. En nu gaat Jezus de nadruk leggen. Niet op. Wat de mens doet of wat de mens werkt. Maar wat werkt God en hoe werkt God. En dat komt nu op een wonderlijke wijze in deze tekstwoorden openbaar. Want het gaat hier natuurlijk niet over natuurlijke werken van schepping en voorzienigheid. Maar het gaat hier over het werk van vrije genade. Over het herscheppende werk. En ik denk dat we in beroep, ik denk het, dat we toch moeten weten dat er in ons leven een goddelijk werk moet zijn. En over dat goddelijk werk moeten we denken. En daar hebben we niet zoveel tijd voor, want Gods woord zegt bij de mond van Mozes dat we onze dagen moeten tellen, opdat wij een wijs hart kunnen bekomen. Je kan in natuurlijke zaken, in gebeurtenissen in het leven eens dus denken, nou ja, dat doe ik morgen maar. En als ik er morgen niet aan toe kom, dan doe ik het volgende week maar. Nou ja, gaat het dan helemaal niet? Uh, we zijn aan het einde van het jaar. Dan moet dat volgend jaar maar gebeuren. En zo is een mens altijd maar aan denken. Zijn programma, zijn leven aan het invullen. U ook. Maar als het over het genadewerk gaat. Dan moet u maar niet uitstellen. Want dat kan vandaag zijn. Het leven is een damp. En de dood die wenkt ieder uur. En u gaat hier. De Heer Jezus en deze tekstwoorden spreken dat er op aarde een volk is, dat zijn de ware Godgeleden. En over die ware Godgeleden wil ik met u denken. De separatie van de schrift die is nodig. Want als u toch eerlijk bent, hoe vaak op een dag bent u nou bezig met uw kostelijke ziel. 24 uur op een dag, uh, hoeveel uur van die 24 bent u aan het denken, aan het overleggen, aan het lezen, aan het bidden, aan het vragen over uw grote eeuwige toekomst? Een uur? Nee, half uur dan? Een kwartiertje? Tien minuten? Vijf minuten? Hoeveel tijd besteedt u? Voor die grote reis. Het gaat over een ontzaggelijke zaak. Het gaat over het heden. Morgen kan het te laat zijn. Dat is immers de noodkreet die Bunyan beluisterde toen de stad verderf in brand ging. En toen schreed het van alle zijden. Te laat. Te laat, te laat. Als ik u zeg dat er één kreet in de rampzaligheid zekerlijk zal worden beluisterd... ...dat zal de kreet zijn van de verlorenen. Te laat, te laat. En daarom nu, het is heden, de dag van de zaligheid... ...de wel aangename tijd, de mogelijkheid om nog met God in een verzoende betrekking te komen. En daarom is Jezus in zijn aanspraak tot de met hem twistende mensen, oprecht en eerlijk, als hij het heeft over de ware God geleden. En hij benoemt ze in de woorden van de tekst, die het van de Vader gehoord en van hun vader geleerd heeft, en die komt tot mij, dan wordt het dus op een werk gods, op een werk gods gelegd. En dat werk gods, jong en oud, dat is een soeverein werk. God geeft van zijn genade arbeid aan ons geen rekenschap. Omdat bij hem geen aanneming des persoons is, roept dat bij vele vragen op. Waarom Rut uit Moab? Waarom ragab van de muren? Waarom een Tollenaar? Waarom een Aman? Waarom een... En breidt u dat maar? En wat de vragen kunnen ze dan daar wel over stellen, maar het is niet primair het allerbelangrijkste. Het gaat over u en over mij. God werkt soeverein en ook eenzijdig. Er zal nooit iets van een mensenkind in aanraking komen waardoor God bewogen wordt, want hij is bewogen in zichzelf. En dat werk dat hij werkt, dat is zo volkomen dat we er niets hoeven bij te doen. Er ook niets van kunnen afdoen. Want hij zal dat goede werk dat hij begon voor einden tot op de dag van Christus. Niemand zal de zijne rukken uit de hand van de vader. Nog uit de hand van de zoon. Hij heeft gezegd. En ik zal ze allen tot me nemen. Tot troost voor een gelouterde en bestreden erfenis. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En verlaat niet wat u hand begon. Levensbron wil toch de bijstand zenden. En dat werk gods, eenzijdig soeverein, is ook wonderlijk. Want de wind blaast waarheen hij wil en gehoord zijn geluid en ge weet niet van waar hij komt. Al zo is een Igeluk die door die geest wordt wedergeboren. En dat werk, dat wonderlijke werk, daar zegt Paulus van in Efeze 2. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gedood waard in de zonde en in de misdaden. En over dat werk spreekt Jezus dat dus niet verborgen, maar tot openbaring gekomen is. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die u heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus dat werk, dat kan niet verborgen blijven. Staat in onze zo treffende beleidenis dat de Zonen Gods, een gemeente ten eeuwige leven verkoren, uit het ganselijke menselijke geslacht vergaderd Dat gebeurt. En wat door de geest gods geleid wordt, dat zijn de kinderen gods. En nu gaat de Heer Jezus tegen die, tegen die scharen zeggen, dat God dat werkt. En er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Idiot die dacht, als je dat dit doet en dit laat, en dat er ook nog bij doet, denk maar aan de verloren zoon, denk maar aan die rijke jongeling, wat moet ik nog meer doen, dan kan ik opklimmen tot een kind van God. Wij geloven dat natuurlijk niet. Maar er is een andere geest die ook opkomt. Die leeft onder de waarheid en gedood, je houdt je paardje uit de gerecht, je gaat naar de categorisatie, uh, je leeft toch eigenlijk ook niet onverschillig, je komt tot het doen van beleidenis, je gaat naar de avondmaal, kijk eens, ik ben een kind van God. Tegen deze leer zegt de Heer Jezus, van dat goddelijke, eenzijdig, wonderlijke werk, tegen u en mij wat anders. De Heere zegt, uw voorgeslacht, telt niet mee. Uw vader is een amoriet. Uw moeder is een Hethitische. Als God de mens opraapt, dan vindt hij die mens, en dat bent u, en dat ben ik. Een beeldloos mens. Ik heb geen gerechtigheid meer. Ik heb geen kennis meer. Ik heb geen heiligheid meer. Zegt u? Ja, dat zegt Gods woord. We zijn beeldloze mensen. Al is het waar dat de Heer in de natuur ons dan gaven geeft, kennis geeft. Dat we kunnen functioneren als vader, als moeder, in bedrijf, als boer, als onderwijzer. En nog dat maar niet gering. Maar al deze dingen zijn nog genoegzaam. En naam ge veel zeep. En dan nou wies u met Salpeter. En dan is uw ongerechtigheid toch voor mijn aankerse getekend. Ja, maar zegt u, waar gaan we nou naartoe? Waar we naartoe gaan? Wat, wat de mens is. De gevallen mens. De buiten God liggende mens. Op dat ruimte komen voor dat wonder van... Vrije genade. Toen ik u voorbij ging. Toen zag ik u. En zegt de Heer. Toen zag ik u daar liggen. Wentelende in je geboortebloed En je navel was niet afgesneden. En je was niet met zout gevreten. Niet gewassen. Want je was naakt. En toen ik u voorbij ging. Toen zei ik, leef, in uw bloede, leef. En toen heb ik u tot 10.000 gemaakt. En toen dekte ik uw naaktheid. En toen kwam ik in een verbond met u. Dat staat toch in Gods woord? En wat zegt Jezus nog meer? Wel hoe de Heer dat soeverein komt uit te werken. En dat is het wonder. Waarin de Heer vanmorgen onderscheid maakt. Want die het van de Vader gehoord en geleerd heeft. Wat is dat dan wel? Wel dat de Heer door de prediking van woorden geest. Ons kenbaar maakt. Wat gebeurt als God ons ware God geleden gaat maken. Want dan gaat hij onze oren doorboren. En als hij onze oren doorboort, dan gaan we luisteren. Zoals we nog nooit van ons leven geluisterd hebben. Ik denk dat u tot uzelf dan zegt, ik heb dertig jaar onder de prediking gezeten. En ik heb in wezen nooit één preek gehoord. Ik heb veertig jaar onder die prediking gezeten. En ik heb in wezen er nooit eentje gehoord. Totdat, totdat dat waar wordt wat Jezus, en hij is toch de mond der waarheid, hij stond toch in de raad van zijn vader, hij heeft toch mee in de zaligheid van zijn verkoerenden, hij is het toch zelf die die weg ten zaligheid kwam uit te denken, die het van den vader gehoord heeft. Dat komt van de hemel vandaan. Geen welsprekendheid. Geen goede kennis van de dogma. Zeker geen aangepaste boodschap. Zeg mijn jongen en mijn meisje begrijpt u het niet? Nou dan laat ik al die ouderwetse termen maar verachten. En dan preek ik maar niet meer zoals in onze gemeente gepreekt wees. En dan ga ik een beetje op de toer naar de menselijkheid. Zeg mijn jongen zag het eens vertieper. En dan ga ik kinderlijk preken. Ja nee, maar dat vraag God toch niet van Moeten we een aangepaste prediging hebben. Opdat u gaat begrijpen. Mensen ik was 23. Ik had nog nooit het woord gehoord. Maar toen God de oren opende. Ging ik Gods woord verstaan hoor. Dat hebben ze echt niet aangepast voor mij. Maar goed lezen en opmerken. Die het van hun vader gehoord hebt. Dan ga je luisteren. En dan ga je kennen. Wat je nog nooit gekend hebt want wat doet God in de opening van Zijn Woord? Zal kinderlijk doen, dan begrijpt je toch misschien? Wel, dan maakt God door Zijn Woord bekend wie God is. Want daar gaat mee beginnen. En als God door Zijn Woord bekend gaat maken wie God is, dan ga je God kennen en dan ga je luisteren en dan ga je God ontmoeten die je voor die nooit gekend hebt. Dan ga je een God ontmoeten door het woord die rechtvaardig is. Ik krijg mijn rechtvaardige God te doen. En die rechtvaardige God die stelt mijn leven voor zijn aangezicht. Voor de deur van zijn alwetendheid. En daar sta ik in mijn zonde schande. En mijn schuld van de hemel die tot de aarde toe lijkt. En Gods rechtvaardigheid. Die leert mij en dat beluister ik. Dat ik voor die God niet kan bestaan. Dan is het in de opening van het woord. Dat God zich in zijn heiligheid bekend maakt. Hij is vlekkeloos en heilig. En ik weet het. Want God leert me het. En door die heiligheid Gods. Kom ik aan de weet hoe onrein, hoe wogelijk en hoe verwerpelijk ik voor God ben. Want God werkt toch niet buiten zijn deugden om? En God werkt toch niet buiten onze val om? En dan wordt die mens aan zichzelf geopenbaard. Dan leert hij Gods goedertierenheid tierenheid kennen. Die goedertierenheid die hem nagelopen heeft. Waardoor hij God kent. Niet alleen een rechtvaardige God. Maar ook een goedertierende God. Ik heb niet alleen tegen een rechtvaardige God gezondigd. Ik heb ook tegen een goedertierende God gezondigd. En als dan de Heer. De liefde gaat instorten in mijn hart. Dan krijgt die mens zelfkennis. Dan gaat hij dus zonde kennis krijgen. En dan krijgt hij niet alleen kennis van uitwendige dingen. Maar van zijn zonde bestaan. En dat zonde bestaan van de mens. Dat doet die mens voor God in het stof komen. In een heilige zelfveroordeling en in een heilige zelfvervoeiing. Mag ik het zo dan tegen u zeggen? Want ik praat met u over uw reis. Dan hoeft God die mens niet meer aan te klagen. Waarom dan niet? Omdat die mens zichzelf gaat aanklagen bij God. In het wee mijner, wee mijner. Dat ik zo gezondig heb. En de kroon. Is van mijn hoofd gevallen. Die het van de vader gehoord heeft. Langs de weg. Van de prediking. En van de profetische bediening van Christus. Het is of de Heer Jezus zegt. Dat gebeurt van de hemel vandaan. Dat is een godswerk. In onze. Mag ik. Een voorbeeld een heel kinderlijk voorbeeld u duidelijk maakt. Denk maar eens jongen, en oud, ik zie de Heer Jezus en de Heer Jezus die is op reis door Samaria en hij zit daar bij een historische plaats in Sichem bij de Jacobsbron en de jongeren zijn uitgegaan naar Sichem en hij zit daar in de eenzaamheid en dan ziet hij een vrouw komen. Wuft. Wuft. Kon je zien een heel de gedrag, aan de kleding. Kruik op haar hoofd of op de schouders. En ze dartelt, zo weet je wel, naar de Jakobsbron toe. Dan zit Jezus. En hij ziet die vrouw. En ze schept het water. En ze zegt Jezus vrouw. En mij te drinken. En ze kijkt verbaasd om. Er zit een jood. Begeert gij, die een jood zijt, van mij, die een Samaritaans zijt, te drinken? Wat die vrouw niet wist, dat wist hij. Het was het uur van twaalbehagen. De eerste godsontmoeting in het leven van deze vrouw. Zo midden uit de dartelheid van de zonen bestaan. Geef mij te drinken. En in spot zegt ze, gij die jood van mij. Want de joden hebben geen gemeenschap met de Samaritanen. En dan spant hij de boog van het welbehagen. Vrouw. En die gewist wie het was die met u sprak. Gezoud van hem begeerd hebben. Levend water. En het zou in uw worden een bron. Opspringende tot in het leven. geef me van dat water? geef mij ook van dat water? En wat hij dan doet. Dan gaat hij de schoolbrief uitreiken. Waar het nooit geen last van gehad had. En van de schuldig leven ook niet. En van de zondig leven ook niet. En van de bestaan ook niet. Ga je man halen. Oei. en dan ontdekt de Heere in het leven de zonde, in de wortel en in de bestaan later zou die vrouw van dit moment zeggen hij heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb, dat was een godsophoek ik ga met u mee heel ver waar de eerste godgeleerdheid geleerd Waarin dat de eeuwige geest in de ziel van een zondig aandanskind het woord met kracht laat gevoelen. Hij heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb. Waar begon het? Wijs me de plaats tussen God en je ziel. Waar begon het? Waar sprak God? Waar maakte de Heer bekend dat je een goddeloos mens was? Waar scheurde de Heer je leven op? Wat leerde je toen God je tegenkwam? Hij heeft me alles gezegd. Dat van haar kan ik niet meegevallen. Denkt u wel? Als de Heer dat eens laat zien. Hè? Zulke last van zonde plagen. Niet te dragen. preek ik de zonde? Nee, ik preek uw doodstaat. Mijn dood staat. Het moment dat God in die dood staat van mij. De kracht van zijn woord doet ervaren. Die het van de vader gehoord heeft. En aan de wonden. Dat is een onderwijs. Dat ook verstaan wordt. Want ze worden van de vader geleerd. Die het van de vader gehoord en geleerd. Er zijn er dus. Als ik het goed begrijp zou ik ook niet te breed opzetten. Veel in die horen. En nog nooit geleerd hebben. Ja. Mag ik ook weer een beeld uit de Bijbel? Dan probeer ik toch maar uw, uw verstand een beetje tegemoet te komen. Ik hoor deze man vertellen van zijn eer -tijds, zou dat ja, zal ik wel zien. Het is opmerkelijk dat hij op enkele plaatsen in de Bijbel en Gods woord. Dat zegt niet om nog te roemen. Want op een andere plaats zegt hij wat roem zou ik hebben over de dingen waar ik me nu mis voor schaam. Dus het is echt geen openbaring van. Want er zijn mensen die hebben lust om eens te vertellen hoe erg het toch wel was. Nou dat bedoelt Paulus niet. Maar Paulus wil zeggen moet u eens luisteren. Wat in uw mens is. Die leeft onder de waarheid, met ijver voor de waarheid. Ik was een ijveraar, zegt hij. Wat hij wel lezen kon, las hij. Wat hij onderzoeken kon, onderzocht hij. Voegde zich bij de Farizeeën, was naar de vaderlijke wet onberispelijk, een Hebreeër uit de Hebreeën, vergevorderd in de theologische wet. Want waar ze zelf in het Sanhedrin, in de Radar 70, met eerbied naar keken. Toen hij binnenkwam en zijn vijandschap tegen God en de waarheid en Gods kinderen uitspuwde, geef mij lasbrieven om die secte uit te roeien, want die hadden behagen in de dood van Gods kinderen. Toen stond die hoge priester glimlachend naar hem te kijken. Hij zei, jou kon gebruiken voor de afbraak van die secte der Nazarenen. Hoeveel soldaten wil je hebben? En hoeveel wapens wil je hebben? En hoeveel touwen wil je hebben? En daar gaat hij. Keurige man, hoor. Keurige man. Niks op aan te merken. Kennis van de waarheid. En dat de vaderlijke wetten onderwijzen. Maar een dodelijke vijand van God en vrije genade. En dan gaat God hem leren. Wie ben jij? Saulus? Het is je wel hard om die verdenen tegen te brengen. Dus De Heer zegt, weet je wat jij bent? Een nette man. Een keurige, wijze theoloog. Hij zegt, je bent een dwaze os. Je hebt heel je leven nooit anders gedaan dan aan mij geschopt. Net als een dier die voortgedreven wordt. Die de tegen de prikkels slaat en slaat naar God, heel je leven, is een uitleving van je vijandschap tegen God geweest. Saulus, het is je hart om die versen tegen de prikkels te slaan. O, oh, zegt de heer, wie ben je? Je had nog nooit in de waarheid het woord gehoord, maar nu hoorde hij dat. En daar ligt die man te kruipen voor God. Toen had de Heer zijn leven open gescheurd. Die eerst meende vele dingen te moeten doen. Maar die moest leren. Dat alleen vrije genade kon helpen. Ga niet verder over Paulus. Maar dat u weet dat er een daad in het leven is. Die van de Vader gehoord en geleerd heeft. Velen. En ik zeg dat echt niet uit een bepaalde hardheid. Maar velen menen. Dat hun ware Godgeleerdheid is op te bouwen. Door kennis verzamelen. Zo doen en dat lezen dat. Mensen, je komt er tegen. Die hebben kasten vol. Met de meeste, meeste, meeste oudvaders. En ze zeggen, heb je er wel eens één woordje van begrepen? Ja. Dan gaat de Heer zeggen die het van de Vader geleerd heeft. Van God geleerd, Gods herkennen. Ik geloof, als je het gaat leren van God, dat de Heer altijd begint om terug te komen op de eis die Hij heeft op het leven van een mens. Maar dat je van God leert dat je God recht op je heeft, dan wordt je geleerd dat God recht heeft op uw leven. En dat recht dat God op dat leven laat voelen, kracht dus de eis van het verbroken werkverbond, dat aanvaardt die ziel onmiddellijk. Daarom liet ik u zingen. Ik zet mijn treden in die spoor. Deze mens, die wordt ingewonnen van God geleerd, dat God recht op zijn leven heeft. Dan heeft de wereld geen recht meer op je. En dat doet de Heer, dan snijdt Hij de banden met de wereld door. Bekeerd en een wereldsleven, er is geen cent van God bij. Dan snijdt de Heer de band met de wereld onherroepelijk door. Zeker. Die wereld die zal die mens wel blijven aanklagen. En wel beslag proberen te leggen op je leven. Maar de Heer die laat de ijs, die helpt je heen voelen. Hij snijdt ook de band met je vrienden door. Ja, ja. Ja, ja. Kind van God en wereldse vrienden. Sta niet. De Heer snijdt die band onherroepelijk door. En dat gaat nog met een heilige gewilligheid ook. Ze hebben het geleerd. Eén dag in de dienst als Heer. Beminderlijker dan duizenden dagen in de wereld. Meervoudig dan de dienst van de wereld. Ik ben daar wereld gekruisigd. En de wereld mij. Ze hebben het geleerd. Ze gaan niet alleen de erkenning dat God recht heeft om te leven. Maar ook. De eis van God gaan ze erkennen. Als de Heere ze duizend wetten had voorgehouden, dan had er in dat hart een lust geweest om al die geboden te onderhouden. Een innerlijke lust van ze hebben het geleerd. In het houden van uw geboden is loon. Des Heere wet nog verspreid, volmaakt glans, terwijl ze het hart bekeert. Om een erkenning van de liefelijkheid van de dienst van God. En erkenning van het betalen van de hemelhoge schuld. Wat heeft die ziel geworsteld toen die hemelhoge schuld aan die ziel bekend gemaakt werd. Wat ze nooit geweten hadden, wordt ze nu ontdekt. Ze staan bij God in de schuld. En wie kan die prijs daar zielen, dat rang zoen. Voor God in tijd nog eeuwigheid te doen. Ze hebben het gehoord en geleerd. En die eis van de wet. Die wordt in de ware Godgeleedheid gekend. Want die mens wordt op dat moment een onrustig schepsel. Die wet die drijft ze voort. En die wet die jaagt ze voort. Net als de bloedvreker die achter de zit. En die bloedvreker zegt, betalen. Mag ik van u een enkele minuut om u dat duidelijk te maken. Wanneer die eis op die ziel gelegd wordt. De dood en de eeuwigheid op die ziel gebonden ligt. En ze worden voortgedreven. Rust nog vrede wordt gevonden onder het hol van de voet. O van die Bekering die ze voorgesteld hebben, is niets terechtgekomen. Er is een leegte in de ziel gevallen. Een onbetaalde schuld. Een onvervuld recht en een eisende God of zijn dat ouderwetse termen die we niet meer preken moeten, als dat vandaag afgekondigd wordt, sta ik vandaag voor het last op de bringshoek. Die hij is Gods, die de Heer op het leven van de mens. En ik zei, die mens die gaat er. O, die dood die achtervolgt hem bij dagen en nachten. Hij krijgt geen rust, sterven, God moeten ontmoeten. Ik zeg u, s'avonds bijna je ogen niet te durven sluiten. En s'morgens als een verwondering... Dat je nog bent in het heden van de genade. Dat je nog niet afgesneden bent voor het aangezicht God. En waarom drijft de Heer die mens? Opdat hij geen rust zou vinden in zijn werkheilig leven. Geen rust zou vinden in zijn opkering. Hij wordt in die weg een ongelukkig schepsel, Een onbekeerd mens. Een mensenkind die in de armoe van zijn leven over de aarde gaat. Spreekt die mens van Jezus? Spreekt die mens van genade? Mensen, daar weet hij geen raad mee. Hij moet God ontmoeten. En hij moet leren dat de wet hem een tuchtmeester wordt tot Christus. opdat het einde der wet Christus en die geluk die gelooft in zijn leven openbaar zal worden. Weet je... Hij komt bij de plaats waar die God verlaten heeft. Namelijk in de diepte van zijn val. Eerst inlevend zijn onmacht. Om ooit die zaken tussen God en zijn ziel weer rond te krijgen. Hij is met een hopeloze weg bezig. Het is onmachtig. Dat is beleving. Hij gaat ook leren zijn onwel. Als de Heer hem die weg gaat leren. De weg van de afbraak. Dan voelt innerlijk dat bestaan dat hij een vijand van God is. En wat hij nog nooit van tevoren heeft geleerd, nog gedacht. Dat hij op die school van vrije genade, niet als een hopeloze zondaar daar zich voor God leert waarnemen. Als een schuldig mens, als een onmachtig mens. Ik zeg u dat hij zich als een vijand de schepsel van God moet waarnemen. En waar kom ik het nog tegen? Waar kom ik het mee We zijn het er allemaal zo mee eens. Maar de kerk gods leert zijn bestaan, kerk. Zijn vijandschap. Tegen de leer van vrije genade. En zeggen ze van benen zie je, dat je er niet bij hoort. Want dat volk van God wordt ingewonnen, overwonnen, komt aan de zijde gods terecht. Gaat een liefelijk leven tegemoet. En jij komt in je vijandschap terecht, zie je het niet stopt. Maar toch ga ik het maar met de volk Laat het dan maar bij. Ik lees die het van den vader gehoord, en van de vader geleerd heeft, en die komt dan tot mij. Ik geloof en wil je die zin alsjeblieft proberen te onthouden. Alleen een door de wet verbroken en door de wet verbrijzelde zonde, alleen die. Zijn vatbaar voor de opening van de Alleen, nog eens zeggen. De door de wet verbroken en verbrijzelde zondaar, Die is vatbaar voor de En als dan de deur van het woord open gaat. En u zit vanmorgen hier in Gods huis. Als een verbrijzeld, verbroken mens. U zegt, toen zeg er wat meer van. Nou, laat ik het zo zeggen. Als een mensenkind die zegt, heren. Nu kan heel korte wekenbroek nog wel bekeerd worden. Maar ik niet Je hebt er al zoveel aan gedaan. Ik heb gedacht dat ik al aardig op weg was. Ik dacht dat ik al van nu onderwezen was. Maar, maar dan moet ik vanmorgen zeggen: Nou is de deur op. En nou is de brug opgehaald en dan kan het nooit meer. Ja, de door de wet verbroken, verbrijzelde zondaar. Kom herwaarts tot mij. Die vermoeid en die belastheid. En dan zou ik u rust geven. Zou hij het zeggen en hij niet doen? En spreken en niet bestendig maken. Is hij het niet. Die trekt met koorden de liefde en mensenzelen. Je losmaakt van al je waardigheden en verdiensten. En dan zeg ik. Dan nou geloof ik het. Die niet werkt. Maar gelooft in hem. Die de goddeloze rechtvaardigt. Is het geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Uh, ja, kan ik het eenvoudig zeggen. De ware Godgeleerden worden op de school van vrije genade in de bank van de goddelozen gezet. Hm. Want die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddelozen rechtvaardigt. Wordt het geloof gerekend tot de rechtvaardigheid. En dan zegt u, ik heb nog een antwoord naar de preekstoel. Hier zit ik als een uitgeschud mens, als een goddeloze. Maar ja, dat geloof, hè? dat uitdrijft naar hem, juist. Daar ga ik zo met u over praten. We gaan eerst zingen. 27, zevende vers. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou...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 een oude vader die tegen zijn jongen zei vlak voor zijn sterren van mijn jongen kom eens een beetje dichterbij hij zei ik hem vraag waar heb jij dat wilbraad zo vlug gevonden kom eens een beetje dichterbij en als God dan nou ook eens gaat onderzoeken Waar wij dat wilbraad gevonden hebben. Die het van de vader gehoord en van de vader geleerd heeft, mag ik vanmorgen tegen u zeggen: dat er een erfdeel op aarde is die de ontdekkende en ontblotende bediening bemint. En die naar den hemel schreeuwt en zegt: O God, als er een schadelijke weg bij mij is. Blijft me dan toch op de eeuwige weg. Een erfdeel. Die, die zo gelouterd en zo bestreden kan worden. Ten opzichte van een grond voor de eeuwige. Die willen het weten. Die willen het weten. Ik denk. Wil jij je leven niet preken? Doe ik ook niet. Maar wel de gangen. Dat er dan tijdjes zijn dat je in de kerk zit. En dan zegt gede die man op die priksel. Laat hij me alsjeblieft eerlijk behandelen. Oh, want ik ben zo'n zot en ik ben zo dwaas dat ik met mijn leugen en mijn rechterhand zal lopen als God het me niet verloopt. En als er dan nog nooit wat van God in mijn leven geweest is, zeg ik zeg eerlijk hoor, neemt het me allemaal maar af. Maar begin dan alsjeblieft, zo je al die volle keer. hebt die het van de Vader gehoord en van de Vader geleerd heeft, die komt tot mij. En over dat komen nu gaan we denken. Ik denk, om het u duidelijk te maken, dat we eerst eens tegen u proberen te zeggen wat het niet is. En daarna te zeggen wat het wel is. Dus er kan een komen zijn dat het niet ware zaligmakend komen is. Ja. Tijdens de omwandeling op aarde zijn er duizenden die naar Jezus gekomen zijn. Echt gekomen? Nou, nou. Hem gezien. Hem horen spreken. Met hem gegeten en met hem gedronken. Zijn van hun kwalen genezen? Waar zijn de negen? En zijn niet zalig geworden. Mag ik die separatie maken vanmorgen? En in de eerste plaats met u denken over een nabijkomend werk dat dus te dichtbij is. Dat je mensen. Die blijven heel hun leven lang in hun godsdienst steken. Dat blijven godsdienstige mensen. Ze leven erin. Hebben een wettisch leven. Drijven dat soms heel ver door. Denk maar aan het, uh, het verdienen van de munten. Leven heel strok naar de wet van dit niet en dit wel maar zijn nooit met de liefde gods bedeeld. Het komt allemaal uit, een stuk van zelfbehagen, een zelfbedoeling, zal voor zijn bekering heb ik u gezegd, de rijke jongeling, wat moet ik nog meer doen, en de zoveelen in onze dagen, uh, mensen, kinderen die uit het beginsel van hun eigen bestaan steeds maar drijven naar die wet, daar een vermaak in vinden, ook blijdschap in vinden, en verder nooit zijn gekomen. Ze eindigen in een wettig leven. Maar kennen de verborgen omgangen met God niet. In de tweede plaats. Wil ik ze noemen beschouwende mensen. Ze beschouwen het. En een beschouwend mens kunt u altijd herkennen. In zijn zelfhandhaving. Een mens in de beschouwende arbeid. Zal zich nooit iets laten zeggen, buigt niet, is nooit ontvankelijk voor de waarheid, is niet ootmoedig, komt nooit in de diepten van eigen verlorenheid terecht, koestert zichzelf, maar kent niet de geestelijke armoede en de geestelijke strijd van het nieuwe leven. Ook daarin openbaart zich dat de liefde Gods. Nooit in waarheid is uitgestort. Komt allemaal uit de eigen liefde naar buiten. En eh, het kan zelfs over Jezus spreken. Dat kan zelfs. Maar de verborgen omgangen die zijn er nooit. Ik heb nog een eigenschap gevonden. Dus niet alleen nabijkomend, niet alleen beschouwend. Maar ook mensen met een zelf koesterend leven. Dat zijn mensen die hebben dicht bij Jezus geleefd. Een groot profeet is onder ons opgestaan. God heeft zijn volk. Ze gingen zelfs in bootjes om hem na te volgen aan de overkanten, aan de overzijde van de zee. En dan komt er een moment van scheiden. Dus die zelfkoesterende mens die openbaart zich vanzelf, want dan komt, komt de druk. En de Heer Jezus gaat vertellen dat er geen broodkoning is. Speelt niet in op hun uh, natuurlijke verwachtingen voor de dingen van het koninkrijk gods. En gaat zeggen dat er een inzetten in hem nodig is. En dan staat er, die mijn vlees eet en drinkt. Die zei het. En dan staat er, deze reed is hard. En ze gingen van hem heen. En een ogenblik is... Heel die schade van duizenden mensen verdwenen. Is er eentje gebleven? Ja, een klein groepje jongeren. En die hebben erbij gestaan. En die hebben gedacht: gaat dat wel goed? Die man die preekt de kerk niet vol, die preekt hem leeg. En dan zegt hij tegen die jongeren: Wilt u ook niet weggaan? En dan gebeurt er een wonder. Wat? Dan zegt Petrus heer tot Wien zouden we heen gaan. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En dan kom ik bij het ware werk Gods. En dat ware werk Gods die komt tot mij. Wie zijn dat? Behoeftig volk in hun noden, in hun ellenden en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden. Die zal hij tot een redder zijn. Wat zijn dat voor mensen kinderen. Die het leven in hun eigen hand niet meer hebben kunnen vinden. Die niets anders over hebben dan hetgeen wat de Melaadse beleefde. Toen honderden weggingen om uit de verte een man aanlopen. Roepende onrein, onrein, onrein. En hij kwam schreeuwend naar Jezus. die gij het wilt, gij kunt mij reinigen. Hij wist dat hij een ten dode opgetekend mens was. Als er geen wonder in zijn leven plaatsvond, zou het eeuwig voorbij zijn. En zo kwam hij. En de Heer heeft gezegd, ik wil, wordt gereinigd. Ik zie een vrouw kruipen. Tussen de scharen. O, oh, wat waren er veel die het met Jezus hielden. En die vrouw die komt, zegt niks, doet, kruipt. O, zegt ze inderdaad. Alleen de zoom van zijn kleed dan. Alles had ze eraan gedaan. Alle medicijnen geproefd. Het laatste geld had ze eraan besteed. En er kwaal was gebleven. En van binnen zeiden ze tegen je. Het is afgelopen mij al. Ze zei het is waar. Dat ze beleefd, Het is afgelopen. Tenzij. En toen heeft ze daar zien staan. En de ogen van de vader gehoord en geleerd zijn geopend. En ze heeft hem gezien door het dierbare geloof. En ze is naar hem toe gekropen. En hij weet het. Er is kracht van me uitgegaan. En daar ligt ze op de grond. Als een uitgeschud mens. Zo is het gekomen. Ik zie in Jericho een mensenkind. Van hem gehoord. Zone David. Zone David. Ontfermt u mij. En je staat stil. En laat die man komen. Hij zegt: zeg eens. Wat wil je? Hij zegt: ach, dat je mijn ogen opent. Dat ik het zie mag. Hij zegt ik wil. O dat wonderlijke komen. Van dat nieuwe leven dat uit God is. Zondag vijf en zes van mijn catechismus Tekent de ware God geleden. Naar de malwij, wij. Naar het rechtvaardige oordeel. Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Is er dan nog een middel. Om die welverdiende straf nog te gaan. En als hij zich dan gaat openbaren, waarlijk in zijn namen. Hij is toch Jezus, de zaligmaker. Ja, en wat is zaligmaken? Dat is toch verlossen van het grootste kwaad? Dat wil dus zeggen dat een kind die hem nodig heeft, zich al zo leert kennen. En niet alleen uitwendig, maar die mens leert zich van de voedsel tot de hoofdschedel toe verdorven. Waarom? Waarom? Waarom horen we zo weinig van de ontdekkende prediking die de mens zegt, die die van God is? Waarom moet er gepleisterd worden? Waarom moet er op kussens gelegd worden van rust, die God zijn volk nog nooit geleerd heeft? De Heer maakt ruimte voor het werk dat in Christus is. Als hij de enige profeet is, dan ben ik een grote dwaas. Als hij mijn eeuwige priester is, dan zijn mijn offeranden afgekeurd. Als hij mijn grote voorbidder is, dan heb ik geen gebedjes meer over. Als hij mijn leidsman is, dan ben ik aan mezelf geen seconde meer toebetrouwd. Als hij aan de rechterhand van zijn vader mijn zaken behartigt, dan heb ik ze niet meer te behartigen. Dat wordt een heilige les en behoeftig volk in hun noden, in hun zonden en pijn. En die van de vader gehoord en geleden en daar komen ze. De kreupelen, de melaatsen, de dodelijk gewonden, de ellendigen en noemt u ze maar op. Door de wet verbroken en verbrijzelde mens om in hem de gerechtigheid te vinden. Die zichzelf leren kennen. Mag ik nog wat eigenschappen noemen van die godgeleerden? Dat zijn al bedervers. Je wilt wil toch graag een kind god zijn, of niet? En je wilt toch graag bekeerd worden, hè? Uh, maar dan mag ik door die eigenschappen noemen, of niet? Dat zijn al bedervers. Die hebben van de leven nog nooit iets goeds gedaan. De school van genade zijn dat afgekeurde mensen. Wat een voor mensen zijn? Die zijn onverbeterlijk. Je kent dat mooie boekje toch, van Bruno Klein. In de zalen van Bethesda. En dan heeft hij ze allemaal gezien. Heeft ze in de gewonde zaal zien liggen. He? Heeft ze in de operatiezaal zien komen. Lees dat maar goed, alles na. Hij heeft daar een tafereel gezien van mensen. Uh, die vlak voor de rechtszaal stonden. En hij zag daar een groepje, dat stond daar te preken. En hij zag daar nog een groepje, dat stond ook te preken met elkaar. En hij zag daar een eenzaam mens achter in de zaal zitten. En dan gaat hij naartoe en zegt, joh, waarom ga je niet bij de ene of de andere groep? Als je laat eens luisteren wat die ene groep aan vertaald is. Oh. En die ene groep is aan het praten over alles wat ze gehad hebben en waar ze de gronden in vinden en dat God ze goed wil door, nou, Kan je je daar niet bevinden? En die ander die, die zit te praten, en dat moet je leren kennen, dat moet je leren kennen, dat moet je leren kennen. Kan je je daar ook niet bevinden? Je hij waarom niet. En je moet naar die deur kijken, hè, schrijft Leun klein. En uh, boven die deur staat de rechtszaal. Hij oh. zei, kijk, ieder ogenblik kan die rechter door die rechtszaal komen. Naar die, en dan moet ik naar beneden. En dan kan ik voor die rechter niet bestaan, zie je. En dan kan ik het met het ene niet doen en dan kan ik het andere niet doen. Dat is een zaak die tussen God en mij moet opgelost worden. Hm? Die waren geen professoren hoor. Die hadden niet in Utrecht gestudeerd en niet in Leiden gestudeerd en niet in Apeldoorn en Rotterdam ook niet. Maar die hadden van God wel geleerd. Mag ik nog even naar die plunklijn terug? Hij zegt en toen ik uit die rechtszaal vandaan gekomen ben en daar een eeuwig wonder God vrij verklaard en God had hem vrij verklaard. Hij zou dus een wonderlijk leven gekend. En toen werd ik door die, de, die zieke zalen. Hij zegt dan op een zeker moment zag ik boven een zieke zaal staan. De zaal daar onverbeterlijken. Hij zegt, toen heb ik die deur open gedaan. Ik heb er slechts zeer weinigen gevonden. Joh. Die in de zaal daar onverbeterlijken zijn terechtgekomen. Dat waren godgeleerden. Ik heb als jong leraar aan de voeten van de ouden gezeten. Die taal heb ik gehoord. Van een opoetje Van een oude vrouwtje Vase. Van een oude vrouwtje bakker. Dat waren theologen van God geleerd. En die hebben ons de weg der zaligheid geleerd in de totale afbraak van alles wat van de mens is. Alles verloren. Jezus verkoren. Zo wordt hij dierbaar. Voor een mensenkind die het leven in eigen handen niet meer kunnen vinden. Zie mij heren. Die elk moet duchten tot u vluchten. Ik ben vanmorgen een heel andere kant door God uitgestuurd dan dat ik gedacht had. Ik had een heel andere gedachten in de binnenkamer opgebouwd voor vanmorgen. Maar de eerste openbaring, ik had mijn ogen niet nog nauwelijks geopend, die niet werkt. Maar geloofd in hem die de goddeloze rechtvaardigt, is het geloof gerekend tot rechtvaardigheid heb gezegd, dank je heer, kan ik nog beginnen Dan kan ik nog beginnen Als de goddeloze gerechtvaardigd wordt om niet door de blanke gerechtigheid die in Christus is. En mensen toets je leven, beproeft het. U en ik staan straks voor God. Onze krachten worden minder. Kan ik niet onderuit. We weten dat de tijden nabij komen. En dan moet ik je losgelaten. Maar dan hoop ik toch met een vrije conscientie straks voor de troon van God te staan. Ik heb u dodelijke dag nooit begeerd. Ik heb niet meer aangedrongen dan een herder heeft betaald. Ik heb je de weg gewezen. Een arme, verloren, afgebroken mens. Leunend en steunend op de blanke gerechtigheid die in Christus. Hij kop houden, één ding nog, stom bij de oude vrouw bakker, voor de poorten van de dood, met grote genade en oefeningen. Ze, je bent er bijna doorheen, ze zegt: juist, hoe, oh zegt ze, alleen leunt op de gerechtigheid van Christus kan de Jordaan door. Geloof dat het daar is, alles verloren, Jezus verkoren, wie is ik ben, amen. Dienes en dankens, waardige God. Die de goddelozen rechtvaardigt. Wat is dat een wonder. Als geloof tot rechtvaardiging gesteld wordt. Maar enige rechtigheid is die red van de dood. de prediking. Gebruik ze, o God. Daar zijn er ook de 11 der uur geroepen. Mogen u het woord gebruiken tot zaligheid en bekering. Doet ons de wapens inleveren. Doet ons de nodigingen verstaan. Doet ons bevatten, o oh God, dat ons koopgeld niet deugt, Maar dat alleen uit vrije genade we zalig zullen worden. U zult uw koninkrijk bouwen. U hebt het ook beloofd dat het woord noodledig zal weerkeren. Maar... Doen hetgeen dat u behaagt en voorspoedig zal zijn in hetgeen wat u het zendt. Zegend, o God, naar uw genade. En wees ons gedachtig om Jezus wil. Amen. Onze slotsang is uit psalm 16. Ik maak u bekend. Dat de collecte voor de kerk heeft opgebracht, 3.100. 85 gulden en 60 cent. Naar de heren hiervoor hartelijk dank. Het huisbezoek zal deze week worden gehouden. Maandag bij de weduwe van de Brink van der Steeg en J.W. Budding. Maandag ook bij G. de Vries en H.T. van Dam. Dinsdag bij G.T.C. van Dam en M. van de Brink aan de Harderwijkerweg. ...en woensdag bij de weduwe van Ommen en H. Petersen. Volgende week zal de collecte voor de kerk worden gehouden... ...en even uw aandacht, deze week zal, als de Heer geeft... ...de doorbraak naar de nieuwbouw plaatsvinden. In verband daarmee zullen de stoelen in het pad aan de nieuwbouw... ...niet meer bezet kunnen worden. Dus dan zijn die stoelen die daar staan... Ook de vier banken tegen de nieuwbouw moeten morgen weggehaald worden. Dat zijn de vier bankjes die hier achter staan, want daar komt de doorbraak. In het midden van de kerk zullen dan stoelen worden gezet, hier. In het midden daarop kan worden plaatsgenomen. Het ongerief zal zo veel mogelijk beperkt blijven. We hopen dat de planning, planning lukt en dat we deze doodbereik deze week kunnen verwezenlijken en de zaak zo afsluiten dat we morgen volgende week bij leven en welzijn toch weer onze samenkomsten kunnen hebben. We hopen dat u als gemeente begrip zal hebben voor maatregelen die nodig zijn om deze bouw te verwezenlijken. Dan de dankdagcollecten. Wanneer we vanmorgen bij elkaar zijn en de collecte geteld en uiteindelijk de giften bij elkaar zijn we met de dankdag tot een bedrag gekomen. Dat is bijna niet denkbaar dat zulke grote collecten worden gehouden. We hebben gecollecteerd bij elkaar 98.775 gulden. Zijn we bijna een ton gecollecteerd voor de dankdag. Dat is ongelooflijk groot en veel. Ik ben blij met die bijzondere liefde, de draagkracht. Ook wat de bouw betreft, maar zo'n bedrag van 98,775 gulden, dat is toch een bewijs van verbondenheid, liefde, die we met elkaar gevoelens als kerkenraad en gemeente. De heren mogen daar zijn hoge zegen en goedkeuring aan willen geven. Dan is onze slotzang, Psalm 16, vers 6. Gemaak eerlang mij het levensbad bekend waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenk mij een kort verzadiging van vreugde. De liefelijkheid van zalig hemeleven zal eeuwiglijk uw rechterhand me geven. Het zesde van zestien is onze slotzang.